Dit is Martijn Huis met het NOS Journaal. In Velsen is de brandweer nog de hele dag aan het nablussen in een recyclingbedrijf. Er brak gisteren een grote brand uit. De brandweer had nog steeds brandende balen geperst papier uit elkaar. Ongeveer de helft van het al opgeslagen papier is nu weggehaald. Bewoners van drie huizen hebben vannacht in een hotel geslapen vanwege de rookoverlast. Ze kunnen vanwege de overlast voorlopig niet naar huis. Mensen onder de rookpluim kregen gisteren het advies hun ramen en deuren gesloten te houden. Dat geldt ook nog voor vandaag. De afgetreden Duitse president Christian Wolff heeft zich voorlopig teruggetrokken in een klooster. Dat zegt de krant Bild am Sonntag, die zich baseert op bronnen in hoge politieke kringen. Wolff onderbrak zijn verblijf in het klooster donderdag voor een officiële afscheidsceremonie. In het klooster zou Wolff ook een uitgebreide gezondheidscheck ondergaan vanwege een nieraandoening... De Nederlandse shorttrek schaatsers hebben op de slotdag van de wereldkampioenschappen in Shanghai op het onderdeel aflossing het zilver veroverd. De Nederlanders moesten alleen titelverdediger Canada voor laten gaan. Het team van Zuid-Korea werd derde. De Nederlandse shorttrekkers veroverden afgelopen winter al de Europese titel. In de gazastrook zijn opnieuw twee doden gevallen bij Israëlische beschietingen. De beschietingen zijn volgens Israël een reactie op de Palestijnse raketaanvallen op Israëlische steden, die ook vannacht zouden zijn doorgegaan. Sinds vrijdag zijn zeker 100 raketten op Israël afgevuurd. Zeker 17 Palestijnen zijn gedood bij Israëlische vergeldingsaanvallen. De zaak escaleerde vrijdagmiddag, toen Israël de Palestijnse leider van de Volksverzetcomité's om het leven bracht. Het weer. Geleidelijk meer zon, maar in het binnenland vanmiddag weer stapelwolken. Maximum temperatuur 14 graden. Dit, was... Dit is Johnson Sohoka van de ANBB. Er staan momenteel geen files. Er wordt wel geflitst. Dat gebeurt onder meer op de A15 tussen Gorkum en Nijmegen. En op de A67 tussen Eindhoven en de Duitse grens. Maar ook op andere wegen kan gecontroleerd worden. Niet alle controles worden vooraf bekendgemaakt. Tot zover de verkeers...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 Goedemorgen, lieve luisteraars. Uh, we zijn weer bij u terug uh, in het tweede uur van ZFM Jazz. En we zijn begonnen met een jarige Mif Mole en his little moles. Met I've Got a Feeling. Toepasselijk naar I've, I've Got a Fever. <laughs> Oké, okay, we gaan verder met uh, Charlie Parker. Album heet Bird and Dis. De dis is van Dizzy Gillespie. Uh, Charlie Parker op Altsax. Dizzy Gillespie op trompet. Op piano Thelonious Monk. Uh, Curly Russell op Bas en Buddy Rich op Drums. Het nummer wat we gaan draaien is van. Uh, is origineel opgenomen in 1950 en het heet Bloom Dido. Van Red Nichols en his five pennies uh, met Troublesome Trumpet. En als u de mogelijkheid heeft, dan uh, zou ik dit heel eventjes uh, opzoeken op uh, YouTube, uh, waar ik het ook eigenlijk uh, vandaan heb. Uh, het is een opname uit uh, 1933 en het is denk ik een van de eerste clips ooit gemaakt. En het ziet er echt zo gaaf uit. Uh, met dansers en uh, he hele act eromheen. Uh, uh, nou, u zal het wel horen. <middels> yee hee hee It, to take the wicked thing away. Drum some trumpet, gets me feeling nervy. Playing those sweet tunes, always stops the derby. Drum some trumpet, I wish you wouldn't play. Murder on the blue notes Searing my soul with And I'm burning through notes Troublesome trumpet Driving me crazy now All playin' ball All don't be caught All playin' ball All playin' high All playin' low All swingin' soft Duke Ellington natuurlijk van zijn big band. Wat minder bekend is dat hij ook uh, met een kleinere band nummers heeft gemaakt. Uh, nieuwe nummers werden door Duke Ellington vaak eerst uitgeprobeerd... ...in een kleine samenstelling van vier tot acht artiesten. Een aantal van die optredens uh, zijn ook op uh, cd gezet. Uh, onder andere in uh, New York en Las Vegas in, op 1967 en in 1970... En u heeft geluisterd naar een, een nummer van de cd... Duke Ellington Small Band, The Intimacy of the Blues. En zo heet ook het nummer wat wij net gedraaid hebben. Ja, en om even terug te komen op de jarige van vandaag... Uh, Mercer Ellington, uh, de zoon van Duke Ellington... is uh, vandaag jarig. Um, uh, Mercer Ellington heeft een aantal nummers... Uh, uh, of stukken gecomposeerd. Uh, ter ere van zijn vader die hij ook vervolgens met zijn vader en uh, his orchestra uh, heeft gespeeld, waaronder het volgende nummer. We luisteren My Melancholy Baby, opnieuw van de cd van Charlie Parker en Dizzy Gillespie, Bird Diss. We gaan gauw verder met een uh, nummer van Lee Morgan, van het album Live at the Lighthouse, opgenomen in uh, 1970, het Lighthouse Café in Californië. En het nummer wat we gaan draaien is de Sidewinder, het is Lee Morgans enige commerciële succes. Um, hij heeft daarnaast heel veel andere nummers geschreven, maar dit nummer is uh, onder andere gebruikt in de reclame van Chrysler. Het is een uh, best wel unieke opname van zijn uh, Sidewinder. Very brief om a mission. En dan we'll be back. 4 maart om, uh, om 14.34 is mijn, uh, mijn zoon geboren. Um, alles uh, gaat helemaal uh, helemaal goed eigenlijk. Het is ook uh, op een hele uh, vlotte manier uh, gebeurd. En uh, eigenlijk ja, yeah, yeah. ik ben natuurlijk helemaal in mijn nopjes. Ik ben natuurlijk wel uh, uh, de afgelopen week wat uh, slaapt kort, uh, Opgelopen, maar de adrenaline die trek je er wel redelijk doorheen. Um, nou ja, hij eet goed en uh, uh, slaapt uh, eigenlijk uh, uh, s'nachts prima. Hij houdt ons niet echt, uh, echt wakker. Maar ja, je moet gewoon wakker worden om, uh, om te voeden. Um, maar ja, ter ere van mijn zoon uh, zou ik graag natuurlijk Alan Clark, uh, father and friend, uh, uh, draaien bij deze...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 stream Ja, Ellen Clark heeft u even adem kunnen halen met What's New van Cannibal Adderley, van het album Cannibal's uh, Sharpshooters uit 1957. Met Cannibal Adderley op sax, Ned Adderley op cornet, Junior Manse op piano, Sam Jones op bas en Jimmy Cobb op drums. Ja, um, wij dienen natuurlijk uh, als uh, jazzprogramma in de omgeving een beetje reclame te maken voor... Uh, de clubs hier omheen, om Zandvoort heen en uh, waar u vanmiddag heen kan gaan. Uh, vanmiddag, zondag 11 maart, uh, om 4 uur speelt Bruut. Uh, u heeft twee weken geleden al iets van mij kunnen horen. Um, het zijn vier jonge gasten, allemaal onder de 25 nog. En ze speel, uh, spelen werkelijk de sterren van de hemel. Ik zal nu hun nummer Surf laten horen. Ja, knallend uur uit met bruut. En uh, die staan dus vanmiddag om 4 uur uh, in de Haarlemse Jazz Club in Schalkwijk. Um, daarnaast, op 25 maart, staat uh, de Barnacle Bill Trio in dezelfde uh, club, de Haarlemse Jazz Club. Um, de Barnacle Bill Trio, moet ik hem heel eventjes erbij pakken... Uh, ja, het is ook een, uh, een, geweldige, uh, een geweldige band. Uh, entree trouwens voor de voor de optredens is 5 euro, slechts 5 euro's. Um, ja, nou ja, waarom niet eigenlijk? Uh, ik zal nu een stuk laten horen van de Barnacle Bill trio. Uh, uh, met Chewberry. lieve luisteraars, dit was uh, ons uh, programma alweer. Wij gaan eruit met Aero Garner uh, met Mambo Carnell, Carmel. Um, wij danken u voor het luisteren. En uh, ik, David Habig en Jeroen Verslu Versluisdam. <laughs> um, en uh, we hopen u volgende week weer uh, te ontmoeten. <laughs>